Hallo, ik ben een grote fan. Ik mag de rapliedjes van Latin King Royals. Het is mooi om te horen. Hij is er wel en ook niet. Yes, yes, ooit wil ik ook rappen zoals hem. Zijn rapliedjes zijn goed, de teksten zijn goed en de beats. Yo, yo, dit was alles wat ik wilde zeggen. Ik wens iedereen nog een mooie dag. Bye.